Dude. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Artiesten op het Songfestival mogen niet meer buiten het podium worden gefilmd. Dat was een van de eisen van omroep Afrotros. En daar gaat de organisatie van het Songfestival dus in mee. Mede daarom zijn we er volgend jaar weer bij. Vertelt de baas van Afrotros. Ik vind niet dat als de IBU ervoor gezorgd heeft dat het nu wel veilig kan, dat je dan zeg maar de, de, de fitty die wij hadden met de IBU, daar het Nederlandse publiek de dupe van laten worden. Dat, dus ik, ik vind dat als wij als Afrotros uh, voldoende gaan. Hebben, dat je dan ook gewoon moet meedoen. Afrotros was de gesprekken met de organisatie van het Songfestival begonnen om te zorgen dat Joost nog een keer mee, mee kan doen nadat hij werd gedisqualificeerd. Joost besloot daarna dat hij het toch niet wil, dus gaat de omroep op zoek naar een nieuwe Nederlandse deelnemer. In Den Haag maken ze zich vandaag druk over het klimaat. In 2030 moeten we 55 minder uitstoten dan in 1990. Maar we zijn niet echt lekker op weg, zegt het planbureau voor de leefomgeving. We hebben een nieuw kabinet. En het nieuwe kabinet uh, ja, heeft duidelijk andere prioriteiten dan het vorige kabinet. We zien eigenlijk dat ze een stapje terug doen in termen van uh, het maken van uh, beleid. En dat leidt er ook toe dat, uh, het doel, uh, ja, dat de kans heel erg klein wordt dat we dat gaan halen. Het kabinet zegt dat ze hun best gaan doen om toch dat doel te halen. Dan is er nog een wankelend klimaatdoel, het Klimaatverdrag van Parijs. Afspraak is om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden. De VN waarschuwt vandaag dat er veel meer maatregelen nodig zijn om dat te fixen. En na meer dan 36 jaar is er een vervolg in de maak op de film Amsterdamd. Dat is een Nederlandse thriller en horrorfilm uit de jaren 80... die zich natuurlijk afspeelt in Amsterdam. Maar de opnames voor de nieuwe film zijn daar niet allemaal. Voor Amsterdamd 2 wordt er ook gefilmd in Alkmaar. En daar zijn de inwoners hartstikke trots op. Ja, fantastisch. Echt geweldig. We kunnen niet wachten. Amsterdamd 1 was zo spannend vroeger. Geweldig. Ik ben helemaal trots op mijn stadje. Ja, Het is ook een mooi decor, hoor. Action. In de eerste film gebruikten ze trouwens ook wel eens stiekem een andere stad. Een beroemde achtervolgingsscène door de Amsterdamse grachten werd toen opgenomen in Utrecht. Het weer dan vanavond en vannacht meer wolken en ook kans op een bui. Morgen begint weer mistig. Het wordt een wisselend dagje. Dan wat zon, dan weer wolken en dan 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Het is druk in de regio. Er staat bij elkaar zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knap en Burgerveen en Schiphol is de vertraging 50 minuten. Komt er een ongeluk op de A10? Inmiddels is de A10 weer helemaal vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam nog 20 minuten oponthoud. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Ongeveer 20 minuten vertraging door een aanrijding. En op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg bij Boezinger-Liede 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 on fire, and his smile is so bright. In his hands are the toys you gave, to fill his heart with delight. And in a ring stands a I'm not I used to miss you like you lit on my world I used to think about you all night I used to feel the cold in bed from your side But now I'm out all night, that's right Break Like Mick Jagger, I'm talking about everybody getting get drunk, drunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, we go until they kick us out, out. the police shut us down, down. Police shut us down, down. Police -po shut us down. Don't stop, and make it pop. I walk in Downside. En de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de VN is het onwaarschijnlijk dat de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs gehaald gaan worden. Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, moeten landen veel extra maatregelen nemen. Het kabinet trekt 2,7 miljoen euro uit om de achterstanden met BSN-nummers voor asielzoekers weg te werken. Bijna 18.000 asielzoekers en statushouders wachten op zo'n BSN-nummer. Er worden speciale loketten voor geopend. En de leden van vakbond FNV zijn akkoord met de nieuwe vroegpensioenregeling. Met die regeling kunnen mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. 94% van de FNV-leden is voor. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en dan gaat het of 10. Morgen veel zon en dan 19 graden.